Ik hou me adem in, maar niet te lang, want dat schijnt niet goed te zijn voor je gezondheid. Oh, gelukkig, hij houdt zijn kop weer dicht. Hij schijnt hans dus toch niet in de gaten te krijgen. Waar zit die jongen nou toch? Ik wet met jou dat hij in een boom zit, Bril. Jullie zijn toch zulke geroutineerde boombeklimmers? We moeten een leverworst hebben, zo komen we nooit verder.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 En dat kistje, dat hebben we ook nog niet.